Jelle Seubring met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische korte afstandsraketten afgevuurd. Dat melden Zuid-Korea en Japan. De raketten zijn aan de oostkust van Noord-Korea in zee gestort. Ze werden afgevuurd vanuit een stad zo'n 100 kilometer ter noorden van de hoofdstad Pyongyang. Volgens Zuid-Korea waren de lanceringen mogelijk bedoeld als test voordat de raketten naar Rusland gaan... De Verenigde Staten beschuldigen Noord-Korea ervan raketten te leveren aan Moskou voor de oorlog in Oekraïne. In ruil voor economische en andere militaire hulp. Een advocaat in Schiedam is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De advocaat had een cliënt die werd verdacht van een drugsdelict. Toen hij werd verhoord, luisterde de advocaat telefonisch mee vanuit zijn kantoor vanwege de coronabeperkingen die toen golden. Hij liet een andere cliënt, die belang had bij de informatie, tegen de regels in, meeluisteren. Volgens de rechtbank schond de advocaat bewust zijn beroepsgeheim en faciliteerde hij de georganiseerde drugscriminaliteit. Er is vannacht opnieuw te weinig plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo'n 100 asielzoekers worden daarom opgevangen in een sporthal in Faltermond in Drenthe. Daar is voor één nacht plek voor de asielzoekers die anders buiten hadden moeten slapen. De Rode Kruis heeft samen met de gemeente een sportal ingericht met veldbedden. Op de A9 bij Zwanenburg is een dure Porsche na een botsing in de vangrail beland. De bestuurder is spoorloos. Na het ongeval ging die er zonder auto vandoor. De schade aan het voertuig is groot, de voorkant is zwaar beschadigd en een van de wielen ligt eraf. Mogelijk is de auto totaal los en ook de vangrail is beschadigd. De politie probeert de eigenaar het nu op te sporen. Het weer vannacht bewolkt met kans op nevel. Het koelt af tot zo'n 12 graden. In de ochtend trekt de bewolking weg en wordt het steeds zonniger. Daarna wordt het warm voor de tijd van het jaar... met 21 graden op de wadden tot 24 graden in het zuiden. Dat warme weer blijft tot zeker met het weekend. En dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Keep shining, keep shining, knowing you can always count on me. But sure. some good shit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 Break. Right.